Familie Leenhouts, een echte familiechroniek, geschreven door P.J. Receo en voor de microfoon bewerkt door Jan Appon. Vanavond hoort u het dertigste en laatste deel, kinderen en erfgenamen. Ik raak tot een einde met mijn verhaal. Wij, mannen en vrouwen van het tweede geslacht van de Leenhouts worden oud. We hebben ons allemaal weten op te werken... uit het milieu van de kleine, benepen, halve armoede van de vorige eeuw. We zijn allemaal wat geworden in de maatschappij. Gemakkelijk is het niet gegaan... maar het heeft ons wel doorzettingsvermogen en taaie vasthoudendheid geleerd. En nu is de jeugd aan de beurt. Voor eenmaal hadden we ze allemaal bij elkaar. De ouderen, Willem en Agathe, Marian... Freek en ik. En de jongeren, Bas en Lisbeth van Freek, Willem, Betty en Jan van Agaat, Clara en Frits van Marian, en dan mijn kinderen en die van David en Greet. Enfin, laat ik maar ophouden met namen te noemen. U zult ze wel allemaal horen straks. En mocht u ze niet uit elkaar kunnen houden, denk dan maar, het is de derde en vierde lichting van de Leenhouds die aan het woord is. Allemaal bij elkaar voor het gouden huwelijksfeest van Willem en Agaat. Willem Smallegangen. Hij was een echte gereformeerde schoolmeester van de oude stempel. Zo eentje met een vatenkwastkuifje, zeiden wij vroeger al. Het was meer dan vijftig jaar geleden dat ze elkaar kregen. En ze hebben er nooit spijt van gehad. We zouden Willem en Agaand bijzonder teleurgesteld hebben... als we er niet een groot feest van gemaakt hadden. Nou, dat werd het ook. Ineke had zich daarvoor gespannen... en ze had de hele bende van kinderen en kleinkinderen bij elkaar getrommeld... De ouderen gingen er maar eens voor zitten. Want dat ze ons niet zouden sparen, daar waren ze wel van overtuigd. Maar eerst nam Freek als oudste leenhouds het woord. Dat jullie niet eerst eens even Nee, aangaat. Jij mag vandaag niks doen. Ze nee, gaan, ze staan ervoor. We... Ja. <sie> ja. ja. ja. willen jullie een glaasje boeren, jongens? Nee, wacht daar maar mee tot de pauze. Oh, jij, kom jij nou naast mij zitten? Ja, dat is zo. Mogen de gordijnen niet open? Nee, nog niet! Mag ik, mag ik even stilte? Mag ik even stil jongens, <sie> ook Beste, beste Agathe en Willem. Nu wij jullie gouden huwelijksfeest mogen vieren, gaan mijn gedachten terug naar die onvergetelijke oudejaarsavond van het jaar 1899. Toen we op de drempel stonden van een nieuwe eeuw. Ach ja, toen speelden wij nog ganzenbord op zondag en het werd maar. Oogluikend toegestaan. Je vader had de standaard meegebracht, weet je nog wel wel? Ik hoor hem nog de profetie van dokter Kuiper voorlezen. Van het leven gelijk het in de 20e eeuw gaat worden, kan geen onzer zich een klare voorstelling vormen. Het dan levend geslacht zal wonderen zien, waarbij hetgeen de 19e eeuw te aanschouwen gaf, verbleekt. En ik zie nog. ...je vaders uitgestrekte vinger toen hij zei... ...het dan levende geslacht. Dat zijn jullie, jongens. Nee, ik, ik ga hier niet ophalen wat wij allemaal samen hebben beleefd... ...in onze strijd voor de school, de kerk, de statenmaatschappij. Twee wereldoorlog hebben wij meegemaakt. In ons huiselijk leven hebben wij de verbazingwekkende ontwikkeling gezien... ...van huisorgel tot televisie. De onaanzienlijke kleine luiden van 1899 zijn geworden tot een mondig volk... Maar de stroomversnelling van onze tijd... ...maakt ons ouderen soms wat duizelig. Ja. Wij vragen ons vaak af... ...waar gaat dat heen? Maar, beste Willem dat gaat... ...vandaag kun je weer eens genieten... ...van dokter Kuipers de Wies... ...viert uw vier dagen. Ja. En daarom, daarom wil ik niet te veel achterom zien... ...en alleen maar herinneren aan... ...de vele zegeningen. Uh, liever kijken we naar de jongere generatie... ...naar ons nageslacht. Dat we wel... Vaak niet begrijpen, maar waarvoor we God kunnen danken: dat het zich niet heeft afgekeerd van God en zijn woord. Ik wil eindigen met het alle oude soli deo gloria, goden alleen de eer. En dan is nu het woord aan de jeugd. Die al staat te trappelen van ongeduld om een duimpje in het zakje te doen. En ons er eens lekker door te halen. Fijger, wij hebben voor hetere het duur gestaan, hè Willem? En na dit korte openingswoord... wens ik ons alle, jong en oud... een fijne en vooral blije feestdag. Ja, Nou, oh. <laughs> Hebben ze die En we zitten ik het oh, graas, yes. oh, Kijk eens, dit staat wel schattig hè? en vast. Jij staat schattig, toch dus eigenlijk. Zij ze Nou hoe werkt oh, het? Jong ja, was het je? Dat past er helemaal niet bij. Waarom is dat nou? Om dit voertje. Oh, het oh het deze tijd. Oh, dat is de de... Oh, de... en dat is de andere tijd oh, daarna. De... De... Oh. De... Ja, ja, ja, dat doen wij, de... jongen. Ja. Ah, is... Symbolisch, symbolisch, ja. Nou, gelijk. Gaan... Ja, ja, ja. Of oh, met jou hebben ze eerlijk natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ja. ja. We hebben het mooi stel gehad. Ja, het mooi stel geniet. Ik ben zo verrast. Oh, hey, come hey. Oh, de stad wedstrijd nou zo zo today. Lekker nog in leven stak. Wij zijn tieners, lieve mensen, en we tieneren maar raak. Van onze vaders en onze moeders moeten wij nog vroeg naar bed. Zij onder de kerk, we hebben transistor op, te bewegen, reuze pret. Zonder toestemming, ja. van onze koning Er, is er geen kinderen meer, maar jonge vrouwen. En daar brengt geen paal op, moe, wat tegenin. Nou. Nou, ik vind het maar eng hoor, kunnen we niet teruggaan. Nee, Agatha, we hebben aangezegd, dan nou moeten we ook bezig. Ah, wat? Dat zijn wij! Lieve help, wat weten ze is... dat? Oh, maar ik krijg het zo koud Toen hoor. we er dan ook ingaan? Ja, nee, we nee, zullen zien ja. hoe fris het de zeebad is. Oh. Oh, het wordt door de Heer de Boktoor ook aanbevolen. Maar toch niet voor ons? Oh. Waarom niet? Waarom zou het voor ons ook nou niet goed zijn en voor anderen wel? Ja, maar ik heb wel eens gehoord dat er op de boulevard heren met binokkels naar de dames staan te kijken ja. die zijn. Ja. Nou, dan is het maar te hopen dat ze het mooie niet van ons afkijken. Nou, kom vooruit, daar gaan we gaan. Nee hoor, nee. Als moeder erachter komt... Wat oh. nou, zou dat nou? Al die pensiongasten. Ja, maar ik. Kon Agaat, nou niet kinderachtig zijn. Het is de moderne tijd en wij zijn toch jong. Ja, Als je dan maar niets tegen Willem zegt. Zie je wel? Nee, ik zeg niets tegen Willem. Hij heeft zulke strenge principes. Ja, het is goed hoor, Agatha. Als ik ruzie krijg met Willem, is het jouw schuld. Nou, dat neem ik op me. Nou, daar gaan we. Eén, twee. Ja! Oh, daar komt de goos. Neem een duik en grap. Hopla. Oh, oh, oh nee, zijn ja. ze oh. oh. oh. daar nou dan ja, ja, ja. achter de goos. Ah, dat ja, ja, ja, ja, heeft Freek natuurlijk ja, verraden. Dat moet ik toch te weten komen, wie ze dat verteld ja, heeft. Dat is oh, daar ben je. Ja, ik geen tijd om mijn vader de te komen op de zon. Dat men op elk en dieren keert. Vanaf het scheep ineens trouw, er is toch geen En er is geen zee, zo is tenke, de het denk ik. de scheep, de Britse zee, daar waten dezen Ons wenkt het beeld der vaderen. Hoe kan een beeld wenken? Dat kloek en vroom geslacht. Waren er vroeger geen slechte mensen? Met heldenmoed in de aderen. Of lafaards? Dat Spanje te onderbracht. Dat is wel even geleden, toe maar. <tie> Wij willen ook zo wezen. Hun zonen niet ontaard. Wij heden als voor deze. den naam van Holland waar. Hoeveel is die dan waard, die naam van Holland? Uh, wilt u mij niet in de rede vallen, jong mens? Oh, zeker. Zeker gaat u gang. Juist, ik vervolg. De tijdgeest wil ons stronen naar mammons hoogaltaar. God zij met ons. Staat al heel lang op de gulden. U bent geloof ik een spotter, jong Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik probeer alleen uw gedicht te begrijpen. Ja, ja. Het liefst ziet hij s zonen, de bloem der natie daar. Waar? Ah, <laughs> op Mammons hoogaltaar natuurlijk. Ah, u begrijpt niets van poëzie, merk ik. Oh, is dat poëzie? Dat had ik nog niet begrepen. Maar wat is dan eigenlijk dat Mamons hoogaltaar? Dat is de geldzucht, jongeman. De hebzucht, het eigenbelang, waar tegenwoordig alles aan opgeofferd wordt. En vroeger niet? Vroeger! Vroeger had de jeugd tenminste nog idealen. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Uw gedicht is toch zeker niet uit? Nee, zeker niet. Gaat u dan verder, alstublieft. Als ik dat zonder interrupties kan doen. Ja. Ik beloof. Dan ook je, je De bloem der natie daar. Maar wij in vierheid werpen de handschoen voor zijn voet... ...en gaan het wapen scherpen dat hem bestrijden moet. Ja, maar nou moet u toch ophouden. Dat is toch klinklare nonsens. Klinklare nonsens? Jazeker. Wat is dat voor onzin? De handschoen voor de voet, dat doet geen mens meer. Maar dat is toch beeldspraak, jong mens. Dat betekent uitdagen tot de strijd. Nou, zeg dat dan. En wat wil dat zeggen, het wapen scherpen? Wat is dat dan voor een wapen? Dat was het wapen van onze beginselen. Kom daar nou eens om. Het is trouwens toch een neiging van de moderne jeugd om alles kapot te maken. En wat geven ze ervoor in de plaats? Eerlijkheid. Als je slopen van oude schoonheid eerlijkheid noemt. Jazeker. U gebruikt het goede woord. Je kunt niet op een bouwval een nieuw gebouw optrekken. Daar moet eerst het oude voor gesloopt worden. Maar het blijft bij slopen. Er komt niets voor in de plaats dan een lege puinvlakte. Dat dacht u maar. Wij jongeren hebben ook onze liederen. Moderne liederen die iets betekenen. Die zou ik dan wel eens willen horen. Dat kunt u gedaan krijgen. Ik ben benieuwd. Wij staan in onze eigen tijd. Van nu tot in de eeuwigheid. En strijden onze eigen strijd. En onzekerheid tegen de onverraadzaamheid, tegen gebrek aan waakzaamheid. Wij spreken zelden over macht, in dienst betoen ligt onze kracht. Wat had u dan van ons verwacht? Wij houden niet van snak of stoer, maar welke koers of u ook voer. Dezelfde staat bij ons aan troer. Wij strijden nog dezelfde strijd. Van nu totdat de eeuwigheid zich meester maakt van onze tijd. Zich meester maakt van onze tijd. Onze jeugd is verliefd op luxe. De jongelui hebben slechte manieren. Ze verachten het gezag. Ze hebben geen eerbied voor ouderen. Kinderen zijn tegenwoordig tirannen. Ze staan niet op als de ouderen de kamer binnenkomen. Ze spreken hun ouders tegen, kakelen als er gasten zijn... slokken haastig hun eten op en tyranniseren hun ouders. Ja, ja, dat heb dat je zeker is. van uw gehoord. Ja. Nee, dat is een citaat uit een beroemd boek voor ouders. Oh ja, zeker van Abraham Kuyper. Nee, of van Groen van Prinsen. Nee, ook niet. Oh, nou ja, weet ik veel. Van wie is het dan? Het zijn de woorden... Van Socrates. Oh, oh, oh. <laughs> Over die goede oude tijd gesproken. Oké, hier komen zij. Hier aan het pakken. Maar net. Ja. Ja, Wat schattig. Oh. Televisie is toch? Ja. Wat hebben ze erin? Hé, zet ik televisie af? Waarom dan? Nou, vervelend. Ik vind ballet juist geweldig. Vervelend. Zet dan alleen het geluid af. Oh, goed. Ja, ja. <lacht> <hazien> ja, zo gaat dat. Is er wat op de radio? Brussel heeft jazzconcours. Nou, dat dan maar. Oh, goed. ik het zit zitten? Ja. Nou. <hazien> ja. Ja. Ja. ja. ja. <hazien> oh, wat is er nou weer doen? <hazien> Vier patat met mayonaise. Ik wil geen mayonaise. Waarom niet? Ik lust het niet. Ik wil met pikken Lily. Uh, hadden ze niet. Hij hey, Wat een roptent. Zeg, zullen we naar Maddie gaan? Zet die radio af. Oh, goed. Wat is daar dan bij Maddie? Oh, die moet een tussen platenspeler hebben. Nou, laten we dat dan maar Ik doen, hè. Maar hoe komen we er? Met jouw wagen, toch? Ja, die is in de reparatie. Twee verbrande kleppen. En de wagen van je vader. Ja, die is voor drie is dagen naar Duitsland. Doosums, ja. Nou, dan maar niet. Denk maar niet dat het zo leuk is om alles te hebben en alles te mogen. Hadden we maar niet alles en mochten we maar een heleboel dingen niet... Mijn moeder begrijpt het niet en met mijn vader kan ik niet praten. Ze zeggen dat ik heel dankbaar moet zijn, omdat ik alles heb wat zij vroeger niet hadden. Maar mijn vader is bijna nooit thuis en moeder zit maar naar de tv te kijken. Als vader maar wat meer thuis was, zou ik hem over zijn hoofd strijken en ogen tegen moeder. Ja. Zomaar gezellig samen in de kamer, een beetje kletsen en zo... ...zoals het vroeger geweest moet zijn, toen we nog niet alles hadden... ...toen we nog een heleboel dingen niet mochten. Als het wat wordt tussen Daan en mij, Daan die er ook zo genoeg van heeft... ...dan ga ik met hem mee naar Midden-Afrika, naar de ontwikkelingslanden... ...waar ze nog bijna niets hebben... Om zomaar te helpen met je blote handen. Weg uit de welvaart, waarin we bijna stikken. Met de groeten aan de cocktails. Van de jongens en meisjes die zich ook maar vervelen. Ik wil leven, echt leven, samen met Dani. Iets doen voor andere mensen. In Jezus' naam. In, In Jezus' naam. Het was alles bij elkaar, een goede avond. Het programma dat de jongelui opvoerden opvoerde... gaf een rake tegenstelling tussen de oudere en de jonge generatie. Willem en Agathe zaten er tevreden bij te knikken... hoewel ze niet alles begrepen en het zeker niet met alles eens waren. De jonge Willem zei na afloop tegen zijn vader... we hoeven het niet in alles eens te zijn om toch één te zijn. En dat begrepen Willem en Agathe dan ook wel dat iedereen zich zo had ingespannen te hunner ere, dat ontroerde hen toch. Ja, en toen... En dat moet het laatste zijn wat ik u van de Leenhouts vertel. Toen stond ik daar op die snikhete zondag in de kerk... te kijken naar de doop van mijn eerste kleinzoon. Ten tweede beleidt gij op grond daarvan... dat onze kinderen, hoewel in zonde ontvangen en geboren... Ja, zelfs aan de eeuwige dood onderworpen, nogthans in Christus geheiligd zijn. En daarom naar zijn bevel en belofte behoren gedoopt te wezen. En ten derde, belooft gij dit kind, waarvan gij de ouders zijt, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid gods. En het een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven? Broeder en zuster Leenhouts, wat is daarop uw beider antwoord? Ja. Jezus zeide, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Wij zingen na de bediening van de doop, Psalm 103, het zevende vers in de nieuwe berijming, maar s gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde wezen. Johannes Leenhout, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons, en des Heiligen Geesten. ik me vastklampen aan de bank vormen om mijn plotselinge ontroering meester te worden. Ieder woord ging door me heen bij de gedachte, wat zal er van dit kind worden? Zijn heil omsluit de komende geslachten, dat zongen we. Bij het lezen van het doopformulier was ik mij opnieuw de betekenis bewust geworden van de woorden, de vader is het die ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Ik dacht aan mijn ouders, zoals zij Psalm 90 hadden gelezen. Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Ja, zo is het. Van geslacht tot geslacht. Altijd weer opnieuw. Ook dat is een wonder. U hebt geluisterd naar het dertigste en laatste deel van de familie Leenhouts, Een echte familiekroniek geschreven door prs en voor de microfoon bewerkt door Jan Apon. U hoorde de stemmen van Eva Janssen en Harry Bronk als het bruidspaar Agathe en Willem Smallegangen. Els Buitendijk als zijn dochter Betty. Hans Veerman als Freek Leenhouts, Donald de Markas zijn zoon Bas. Joke Hagelen als Marian Leenhouts, Paul van der Lek als Hugo Leenhouts, Gerry Mantel zijn dochter Ineke. Martin Simonis, zijn zoon Rico, Carla Kriek, zijn schoondochter Ilse en dominee L.G. Pleizant, de predikant die de doopplechtigheid verrichtte. Regie Johan Wolder.